Gemeente, ik vervang dominee Brouwer. Mijn naam is dominee Stevens, woonachtig in Hogeveen. En ik werk als gevangenispredikant in Zwolle. Dan ook gelijk maar een paar mededelingen van uw kerkraad. In verband met de afsluiting van de vakantie Bijbelweek... is er vandaag geen avonddienst, maar een middagdienst... We willen graag om kwart over twee met het zingen van de liederen beginnen die ook in de afgelopen week gezongen zijn. In de tweede plaats aanstaande vrijdag 24 augustus hopen Patrick Potuit uit en Gabriella Pierik in het huwelijk te treden. Zij willen de zegen van God vragen over hun huwelijk in een kerkdienst in deze kerk die... Om één uur begint. Vrijdag 24 augustus om één uur. Zullen wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij samen van Psalm 27, daarvan de versen 3 en 7, 27, het derde en het zevende vers.